12 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. nieuws van nu.nl. Met Danny Vos. Ja, goedemiddag. De gladheid zorgt ook vandaag voor problemen. Door het hele land zijn ongelukken gebeurd. Onder meer op N-wegen zijn auto's van de weg gegleden. In Brabant rijden vanwege de gladheid een stuk minder bussen. Op Schiphol zijn vandaag dik 400 vluchten geschrapt. We gaan wel weer vluchten naar de Caribische eilanden. Onder meer KLM vliegt weer naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Gisteren kon dat niet. Vanwege de Amerikaanse actie in Venezuela was het luchtruim dicht. Deze mensen bij de NOS waren al op Schiphol toen dat bekend werd. We hebben gehoord dat de vlucht is gecanceld. Nou, ze is even teleurstellend, maar we zagen ook mensen om ons heen... die daar wonen en daar is het nog veel erger voor. Het gaat niet door vanwege het gevalletje Venezuela. Dus het luchtruim boven Curaçao en de Caribbean zit dicht. Bij de Amerikaanse actie werd onder meer de president van Venezuela, Nicola Maduro, opgepakt. Ondertussen wordt er ook steeds meer bekend over de slachtoffers... die zijn gevallen bij die aanvallen in Venezuela. Die aanvallen waren gisterochtend, onder meer bij een militaire basis. Mogelijk zijn er veertig mensen bij om het leven gekomen, schrijft de New York Times. Gisteren liet Venezuela al weten dat er ook burgers zijn omgekomen. Dan is er flink wat kritiek op X, het platform van Tesla-baas Elon Musk. Op het voormalige Twitter gaan namelijk veel seksueel getinte foto's rond... die door de chatbot van X zijn gemaakt. Foto's worden dan gemaakt met kunstmatige intelligentie. Onder meer Frankrijk heeft erop gereageerd. De Franse regering zegt dat die foto's mogelijk in strijd zijn met de wet. Het weer nog van op Veel plekken sneeuw, een graadje of twee. Morgen opnieuw sneeuw, maar dan is er ook kans op wat zon. Vlitsmeisterland veel gemeld op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... bij Vught staat 11 kilometer met een klein kwartier vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag bij het Ringvaart-Aquaduct... 2 kilometer en 10 minuten. En op de A27 van Gorkum naar Breda bij Werkendam is de weg dicht. 3 kilometer, kwartiertje. En flitsers zijn er niet. Tom en Bram. Zo, door de sneeuw hierheen geploeterd. Nou, oh, glibberd ja. Maar we zijn er. Dermot Kennedy komt eraan naar Lady Gaga, The Dead Dance...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 together we'll sing your song together We never miss the flowers until the sun's down We never count the hours until they're running out You're on the other side of the storm now, you should be so proud And Better days are coming Better days are coming for you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 We we'll sing our song together. We we'll sing our song together. We we'll sing our song together. Dermot Kennedy bij Q Music. And Better Days. Het is 9 minuten over 12. Welkom, welkom. Het weekend van Q, de zondagmiddag. Met daar Bram. En daar Tom. Jij bent het, hè? <laughs> Gaat dit nu al beginnen? Laat dit nu al beginnen, een dag na de bekendmaking. Ja, jij bent sowieso de mol. <laughs> ja, ik kan daar natuurlijk helemaal niks over zeggen, toch? Ja, leuk vriend. Ja, leuk hè? Ik zag het uh, gisteravond uh, na het nos hadden dus ze in één keer zo'n uh, zo ja, promo, noem je dat dan, hè, van ja. Wie is de Mol voor het nieuwe seizoen? Ja, ja. in ons eigen Bram. In Tanzania, ja. ja leuk dat is man. Wel echt uh, fantastisch, ja, wat een land, man. Met wie nog meer? Uh, nou, onder andere uh, Quinty uh, Missijansson. Ja, die in, zitten van de uh, volgende maand ook hier op de radio natuurlijk. Potlood. O uit het, uh, de uh, Mokker ja? Mafia, Nasser ja? Nasserdin. Ja, fantastisch. Uh, Geraldine Kemper zit er Leuk. Erin. Daan Boom. Evelien Stallaert. Uh, uh, ja, Matteo van der Grijn. Uh, nou, allemaal, allemaal leuke namen. Ga het een keer opzoeken, zou ik zeggen. Ja, jij bent het. Ja, ik ja kan dat dan, kan niet anders. Ik kan daar ik, ik denk ook dat mensen denken, zij zullen hem wel domol maken. Oké. Okay, ja, ja. Nou, ik weet niet. Het is, ja, dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk aan de makers. Ja. En vanaf 28 februari kan je het kijken. Ja, leuk dus dat vriend. Is, dat is leuk. Maar het, is, het staat al echt zo lang bovenaan mijn bucketlist. Ja. Om, uh, om mee te doen. Dus dat die kans er ineens uh, kwam. Dat is natuurlijk fantastisch Ja, leuk. heel vet. Nou, we nou, gaan het meemaken. Eind volgende maand op televisie. Ja, dat klopt inderdaad. En verder zeg ik niks. Ah, ah. dan zeg ik het wel. <laughs> ja. ja. Ja, dat blijkt ja. Oh. Nou goed. Hey, hoe is het um... verder met jou? Ben je, ben je nog ziekjes geworden? Uh, of nee, fris en fruitig. en de het huis ook weer redelijk aan de betere hand. Dus het uh, okay. prima. Lekker weekend. Het heeft niet doorgepakt. Het heeft niet doorgepakt. Nou, dat is mooi. Goed om te horen. Lekker aan een koffietje En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jij allemaal uitspookt op deze sneeuwige, glibberige zondag. Kom maar bij in de Q-Music app. Kan met een foto, spraakbericht of gewoon lekker getypt? Ja, of een, een beetje leef... voorspelling voor Wie is de Mol? Mag ook. Dat kan ook. Dat kan ook. <laughs> Wat die radio weer? Kijk maar eens aan. Wow, wow, wow, wow, is like Ik zeg niks. Wow, wow, wow. Q -music, is like ja, we hebben goede muziek meegenomen. Let's go. Something komt eraan bij Q music en eerste Where is my husband van Ray. I'm a baby.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 Something. Eens even zien in de Q Music app, is daar een beetje gezelligheid te vinden? Uh, ja, natuurlijk is daar gezelligheid te vinden. Eens zien, ik zie hier Arthur knieschot kistjes aan het maken. Wat? Voor een, op de nieuwe slaapkamer van mijn bodenzoon. Knieschot kistjes. Gewoon lekker aan de klus, dus... Ja, okay. ja, ja, die is gewoon lekker aan het boren. Hielke is erbij en die stuurt een foto lekker in een witte wereld aan het werk... om te zorgen dat de treinen veilig kunnen rijden. Die zit gewoon op het spoor, joh. Even kijken, Samuel, die ligt lekker op de bank naar ons te kijken. Nou, hallo, Samuel. Hallo, Esmee, die stuurt de foto vanaf de leemkullen bij Hattem... met alle sleeende kinderen. Uh, Cynthia, die is uh, de kamer van de dochter aan het behangen. Ach, Jolijn, gaat een puppy ophalen vandaag. Ach! Nou, wij hebben er ook een in de studio, hè? Wat is het voor puppy? Ja, is dat niet zo'n... Uh... Oh, ja, hoe, hoe heette deze ook alweer? Eh, border border Nee. Nee. Wat het, het is zwart, wit en bruin. Is het niet zo'n Banner Senner-achtig? Zwart, Zwar, wit en bruin, dat ja, is vaak bij dat... honden. Nee, je hebt wel rassen die uitsluitend die kleuren hebben. Volgens mij is het een beetje zo'n Banner Senner-achtig. Oh, uh, uh, echt een mooi beest. beest. Ja, fantastisch leuk. Even kijken, ik zie ook een Leo. Ik heb net die kut kerstboom opgeruimd. <laughs> ja, dat moet ik ook nog doen trouwens. Uh, er is een, nog een andere SME, zegt hier, uh, we gaan lekker bolen. En ik zie ook een berichtje binnenkomen van Esther. En Esther hebben we aan de telefoon. Hallo Esther. Goedemiddag. Ja, je klinkt nog best wel vrolijk. Ja, en dat is, uh, dat is mijn eigen aard. Ik ben altijd wel vrolijk, zelfs als alles tegen zit. <lacht> laten we bij het leuke beginnen. Jullie kwamen vanuit Valencia, toch? Ja, dat klopt. Onze is... doodse niet thuis naar Valencia. En oh. we dachten, we gaan in plaats van vliegen een keer met de auto. Dat was een leuke uitdaging. Ja, so, hebben jullie de feestdagen daar een beetje, een beetje rondgehangen? Ja, kerst en oud en nieuw. Leuk. Ja, en oh, nu uh, van, ja, van de 16 graden terug naar... Uh, nou, het voelt hier als min 20 en het is zeer wit. <laughs> ja, ja, zeker. Welkom terug, welkom terug. Maar Dankjewel. Esther, uh, wat, wat gaat je dochter daar doen? Gaat ze studeren daar of gaat ze daar werken? Ze werkt op de klantenservice van de Rabobank, want die zit ook in Valencia. Oh, oh. Nou, dat is dan wel goed te ja. zeggen. Beter daar ja. dan hier, zou ik zeggen. Ja, zeker met dit weer. Ja, ja. Dat, wat heerlijk. En nu dus, uh, nou, weer op die, op die terugreis. Hoe, hoe lang moet je nog? Uh, nu nog 28,7 kilometer. Oh, het okay. laatste plukje. Maar ja, je stuurt in de app dat het, allemaal, dat het allemaal tegenslagen waren. Wat was er aan de hand? Nou, elektrische auto, en dan klopt de app niet helemaal, die zegt je moet er hier af op te tanken en dan moet je nog 10 kilometer omrijden en dan is het een 20 kW-paal. Dat fliet niet zo op, oh. ja of in de file om echt te kunnen tanken en het is nog niet eens echt druk om nu van en naar Spanje te gaan. Dus ik ben benieuwd wat dat uh, gaat betekenen voor de mensen die in de zomer elektrisch willen gaan rijden naar Spanje zo. en wij gaan dat niet nog een keer doen. Nee, heb je die uh, elektrische auto vervloekt deze reis? Ja, zo'n 31 keer ongeveer. Ja, ja ik, ik, ik rijd dus ook elektrisch. Ik heb ook vaak, als ik het hele land door moet... Dan, dan denk ik iedere keer weer... had ik maar een benzineslurpend model. Ja, of een hybride, weet je. Dan, dan is het en snel en een soort van milieuvriendelijk. Ja. Maar alleen elektrisch. En ondertussen waarschuwt de regering... het is niet de vraag of maar wanneer de stroom gaat uitvallen. Ik vind het niet zo handig. Nee, nee. Nou ja, goed. Ach, je bent bijna thuis, zullen we maar zeggen. Ja. En ja. wat is het eerste wat je weer thuis gaat doen... Slapen. Heerlijk. In je eigen bed. Ja, zeker. Ja, je en moet je auto bed. op marktplaats zetten, hè? ja, het is een auto van de zaak, dus dan oh, zetten we ja. de baan ook op marktplaats. Ja, ik. ja, precies. En dan weer lekker naar Valencia toe. Maar ja, dan, dan met het vliegtuig. Nou, eerst nou, leuk even te spreken. Succes Daar nog even gedaan. met de laatste meters. En uh, mooie zondag, hè? Ja, jullie ook. Bedankt. Oké, okay, de goedjes. Doei, Nieuwe muziek bij je Music. Fleming, Meteor. Dit is niet nodig. Leg in mijn bed.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 See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 Meteor op Q-Music. Nou, we hebben jou wel nodig. Zometeen als teamgenoot in Team Tom versus Team Bram. En er komt ook muziek aan van Kelvin Harris. Het is seal bij Bol met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals Winterse Mode. Nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol.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 Half één, Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat viel op de A12 van Arnhem-Oberhausen bij de grens. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Werkendam is de weg dicht. 4 kilometer, kwartiertje vertraging. Wil je richting Werkendam, dan kun je keren bij Nieuwe Dijk. Afrit 22 is dat. Het duurt allemaal naar verwachting tot half twee. Ja, dan zou je zeggen: het is glad, dus er zijn geen flitsers. No. Maar er is toch één flitser. Oh. Bij wie de handen toch een beetje begonnen te jeuken, die kon niet meer binnen zitten. En die zag een weg die gestrooid was. En die dacht: weet je wat, ik ga er toch gewoon staan. Pak ze. Die staat op de A16, waarschijnlijk met een peukie, een lekker shackie. En een, uh, een koffie. Op de A16 richting Dordrecht staat hij. Ja, toeter er even als je er langs rijdt bij 52.5. Waar precies? A16 richting Dordrecht bij 52,5. Super. Music, Tom en Bram Muziek van Elton John, I'm still standing komt eraan naar Kelvin Harris. You with you. I'm up this. Today. Intuition folks you gotta listen Team Tom versus Team Bram. Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Uh, dus ik ben benieuwd, Team Tom, naar wie ben jij op zoek? Team Tom zoekt de volgende specifieke persoon. Iemand die helemaal uitgerust is om morgen weer aan de bak te kunnen. Gewoon iemand die lekker twee weken rustig aan heeft gedaan. Lekker genoten heeft van de kerstvakantie. En die nu denkt, kom maar op morgen. Oh. Ik ga er weer tegenaan. Okay. Ben je die persoon, dan mag je aanmelden voor Team Tom in de Q-Music app. Juist. Um, ik zoek iemand die de finale van Stranger Things ook nog moet kijken. Ik ga dat vanavond lekker doen. Oh ja, die aflevering is iets van twee uur volgens mij. Ja, maar, nu hè? twee uur, dus ga er maar even goed voor zitten. Ja. Nou, ben je dat ook van plan of moet je hem nog kijken, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. En dan spelen wij om het q prijzenpakket En de winnaar, ja, ik krijg die lekker thuisgestuurd. Hartstikke leuk. Dan is de vraag natuurlijk welk spel gaan we spelen. Ach, nou, daar komt net onze nieuwsautoriteit. De nieuwslezer komt binnengelopen. Ja, Danny Vos. Hallo, Danny. Hallo. Jij mag bepalen welk spel we gaan spelen. En, en doe lekker out of the box. Oké, okay. precies. Dus uh, geen ja, geen nee. Of. Uh, ja, raad de plaats. Ja, pim uh, pam 30 seconds. Dat is leuk. Nou, zullen we dat een keer ja, doen? Ja, ik we moet wel even zoeken waar die is gebleven ja. hoor. Die zal wel wat dat stof hebben. Het is even geleden dat we dat gedaan hebben. Die heeft stof opgevangen. Ik ga even zoeken, ja?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 Riponte bij Q Thunder. Team Tom Versus Team Bram. Spelen wij in uh, teamverband. Je mocht je aanmelden in de Q Music app. In welk team wil je vandaag? Nou, voor Team Tom was ik op zoek naar iemand die lekker uitgerust gaat beginnen morgen aan een nieuwe werkweek, een nieuwe start in het nieuwe jaar. En uh, Ralf, goedemiddag. Goedemiddag Tom, de beste wensen toch? Hé, hey, van hetzelfde van hetzelfde. Dankjewel. Lekker uitgerust morgen weer aan de bak. Je gaat morgen weer uh, lekker uh, lesgeven groep 7. Oh ja, de scholen die starten natuurlijk weer, hè? Ja, ja, ja, ja. ja En helemaal zin ik in. Wel, ja, wel zin in, alleen de weg op is nog een beetje een dingetje, denk ik. Ja, <laughs> morgen hebben we morgen ook nog weer sneeuw. Oh, effe, ja, dat is goed ging, uh, De nieuwsautoriteit, Danny Vos. Ik ben ook aan het eten. Ja, sorry. Uh, <laughs> Smart, ja, morgen, Danny. Dank u wel. Morgen ook weer sneeuw. Morgen ook weer sneeuw. Ja, precies. Ja. Maar ja, dan dan komt ja, Danny, uh, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Danny, ik ben was, nu was aan het een uurtje eerder, eerder eruit. Het nieuws stopt nooit, nee, hè, Danny? dat is ook zo. Dat <laughs> je, gaat je moet door. altijd <laughs> uh, voorbereid zijn. Ja. Ik, eet, uh, ik eet niet meer. <laughs> ja, heel goed. Wie heb jij, Bramie? Ik heb in team Bram, heb ik Demi. Hallo, Demi. Hallo. Ja, jij bent ook helemaal verknocht aan Stranger Things. Ja, absoluut. Ja, fantastisch. En jij moet ook uh, alleen de finale nog zien of het hele seizoen? Nou, ik moet zeg maar nog de laatste drie afleveringen kijken. Oh, Oké, okay. ja, en die laatste duurt dus twee uur... dus je, hebt, je mag nog wel even ja. lekker zitten. Uh, Precies. Wanneer ga je dat doen? Vanavond. Oh, lekker. En dan alle drie achter elkaar of kijk je wel hoe ver je komt? Ja, ik kijk wel even hoe ver ik kom. Oké, okay, nou superleuk dat je in team Bram zit. Wij gaan uh, 30 seconds spelen. Tom, hoe werkt het ook alweer? 30 seconden de tijd bij de teams. Er uh, wordt een kaartje getrokken. Daarvan worden dingen omschreven. Team met de meeste woorden goed, wint het spel, pakt de prijzen. Juist. Wie wil beginnen? Um, nou, team Tom. Misschien een keer leuk. Nou, vinden we goed toch, Ralf? Ja, want prima. Ik pak het kaartje, tijd gaat lopen. We zoeken... Oh, er zijn van die mensen die geloven in de hemel en zo. Maar er zijn ook andere mensen die geloven in... Hel? Nee, dat, hoe dat ooit begon. Een hele, uh, harde, hele harde boom. Hoe geknald? Ja, oké. Okay. Dit is die gele supermarkt. Uh, Jumbo? Ja, dit is uh, partijleider PVV. Gert uh, Wilders. Uh, ja, dit is, uh, noem het bekendste liedje van uh, Abba zo'n beetje, naast Dancing Queen Dancing en Dancing uh, Queen, in uh, uh, Niet je vader so maar, niet je vader maar. Eh, Nee, uh, oké, okay, hoofdstad... Mia, ja, Mia, en hoofdstad van Japan. Eh, uh, Tokyo. Ah, die... Ah, uh, Tokyo... Ik, ben, ik kijk even naar de jury. Was die buiten de tijd? Ja, die was wel buiten de tijd. Ah, kom op. Nou ja, we, we kijken het even aan. <lacht> <kijken>, Mamma Mia <lacht> ja zat er wel in, hè? Ja, Mamma Mia zat er wel er... Ja, ja, is ja. goed gedaan, hoor. Heerlijk. Dankjewel. je uh, Demi, ben jij er klaar voor? Ja, hoor. Daar gaat onze tijd nu in. Even kijken. Ach, dit is zo'n uh, zo tekenfilm, uh, Konijntje. Ach, oh, eh... Uh, be... ja, shit, was daar zit Nijntje al in. <lacht> oh, nee. uh, Dit is Rolling in the Deep, zangeres. Uh, Adel. Heel goed. Dit is, uh, oh, een heel bekend luchtje. Een luchtje, En dan niet vier, maar... Vijf. Ja, ja, ja. Zijn dan nummer vijf? Ja, inderdaad. En dit is een film met allemaal van die auto's. Oh, ehm... en in the Furious. Ja, heel goed. En dit is waar de paus woont. Oeh ja, het Vaticaan, het Vaticaan. Ja, het is een soort nijntje inderdaad. Dit is zo'n konijntje. Ja, dat had je gezegd. Hilarisch Tom, hilarisch. Ik versprak me. Ja, superleuk. Eh, nou goed, in ieder geval, uh, je ja, heeft het fantastisch goed gedaan. Alleen, uh, ik was niet helemaal scherp en daardoor heeft team Tom toch echt gewonnen. Ralf, we hebben gewonnen! Hé, hey, van harte, we gaan het q pakket opsturen. En uh, werk ze Super. morgen hè. Dankjewel, okay. een. Hoi. Doei! Wil je nog wat tegen Demi zeggen? Jazeker, uh, Demi. Uh, kijk, weet je, jij gaat gewoon lekker Strange Things kijken. Dus Dat is zeker waar. Sowieso dikke winst voor jou. Precies. En de Dankjewel. volgende keer gaan we echt voor de winst. Dat zeker. Alright, hey, fijne zondag! Fijne zondag! Doei! Minutes in the morning, got nothing left to feel.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 you music, I don't wanna wait. Het is bijna 1 uur. Het laatste nieuws komt eraan, natuurlijk met. Daddy, daddy Hij leest het nieuws. Daddy, daddy Hij slaapt onder een krant. Daddy, daddy Hij eet bulletins. Daddy, daddy <laughs> ja, zometeen in het nieuws waarom het vandaag opeens weer over de Elfstedentocht gaat. It Guidon.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 Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. 18 plus dus. Ja! Echt serieus! Oh, wat een geld! Ik heb duizend Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Opnieuw je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl.